Uur. Jobboot met het NOS journaal Zeker 500 Syrische vluchtelingen, waaronder ook veel vrouwen en kinderen, zijn weggelopen uit een opvangkamp op het Griekse eiland Chios. Ze zijn naar de haven getrokken en willen per boot naar Athene. De spanningen in het kamp lopen steeds verder op. De voorzieningen zijn gebrekkig en het dreigt een voedseltekort. Eerder vandaag gingen groepen Afghanen en Syriërs elkaar te lijf. Twee mensen liepen steekwonden op en werden in een ziekenhuis opgenomen.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 De Zuid-Afrikaanse president Zuma heeft beloofd dat hij het geld voor de verbouwing van zijn vakantiehuis terugbetaalt. Op een persconferentie bood hij excuses aan voor zijn gedrag. De oppositie had zijn aftreden geëist. Zuma liet het huis in zijn geboortedorp voor 20 miljoen euro verbouwen. Officieel was het geld bedoeld voor de beveiliging, maar hij liet ook een zwembad en een amfitheater aanleggen. De kwestie speelt al twee jaar. Zuma weigerde al die tijd om het geld terug te betalen. Gisteren bepaalde een rechter in Zuid-Afrika dat hij een deel toch moet terugbetalen. De EU heeft sancties ingesteld tegen drie hoge functionarissen in Libië... die de installatie van een nationale regering dwarsbomen. Ze mogen niet naar de EU reizen en hun tegoeden worden bevroren. De EU en de VN steunen een nationale regering. Libië heeft nu twee Libische regeringen en twee parlementen. Dat zorgt al jaren voor bestuurlijke chaos. Een nationale regering moet de rust in het land terugbrengen... en de invloed van IS terugdringen. Het weer heldere nacht en een paar wolken. De temperatuur daalt naar 2 tot 6 graden. Morgen droog en veel zon. Temperaturen tussen 14 en 19 graden. In de nacht van zaterdag op zondag kans op een bui. Zondag droog met wolkenvelden. Het wordt al maximaal 21 graden. Dit was het -S -S. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah! is zin in ZFM. Met nu, See It. Welkom bij het tweede uur van See It op jouw CFM Zandvoort. Met nu, the one and only DJ Dion Sydney. Take you home. My best is yet to come. I've been rich and I've been poor, had the houses, lost them all, but my father told me, son, your best is yet to come. So let it go, let it go, cause we always make mistakes when we're young, cause our best is yet to come. So let it roll, let it roll, all the haters, yeah, they said that we were done, but our best is yet to come, but our best is yet But our best is yet to come. But our best is yet to come. But our best is yet to come. Fly.